Diego Garcia hoort bij de Gagos-eilanden, daarop ligt een van de twee bases die het Verenigd Koninkrijk aan de VS beschikbaar heeft gesteld.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 De VS verlichtte de sancties tegen Iran en daardoor mag Iraanse olie, die nu al in olietankers op zee zit, worden verkocht. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën verlicht het vrijkomen van de 140 miljoen vaten olie de druk op de energievoorziening. Drie jaar voor zijn dood heeft oud-premier Van Acht aan de koning gevraagd om excuses aan te bieden aan Molukkers. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan de NOS. Hij vond dat de Molukkers groot onrecht was aangedaan omdat ze voor Nederland hadden gevochten en daardoor niet terug konden naar de Molukken. In de jaren 70 wilden Molukse jongeren in Nederland aandacht vragen voor hun positie en kaapten onder meer een trein bij de punt. Van Acht was ze als minister van Justitie verantwoordelijk voor het ingrijpen bij die kaping.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 Ja, dat is Brainbox, Brainbox. Uh, uit de 60e jaren. Ja, een tijd geleden. Hè? En daar zat uh, uh, Jan Akkerman, was gitarist daarin. Hè? Ja, klopt. een Hele goede gitarist. Hele staat, goede ja. gitarist. Ja. Die is klopt, ooit klopt. Uh, ver, vernoemd als de beste gitarist ter wereld. Zou kunnen, zou kunnen. Ja, dat is zo. Nou ja, we, we hebben er nog wel een aantal. Hè, maar, nee, dat is een verkiezing. Ja, maar heeft die titel oh, officieel ooit gekregen? Ja, precies. Oké, goed. Hé, we hadden het net even over uh, de duimwachter.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 Oh, je zei net 40.000. Ja, nou de kostprijs van een parkeerplaats is minimaal 40.000 euro per stuk, exclusief btw. De kostprijs? kostprijs, ja. En uh, volgens informatie van mijn informant ja? uh, zijn ze nu te koop uh, voor 30.000 euro per stuk. Ja, dat is ongeveer wel de prijs voor... Uh, ja, voor de, voor de garage ook, precies. En, uh, Ja, dat klopt, ja. ja dus uh, uh, mochten mensen toch een, een plek willen daar... Dan moet je Ja, dan moet je dat ja, proberen uh, te kopen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het geen slechte investering is, als je het geld hebt tenminste. Nee, dat klopt. Ja, als je het geld hebt, ja. Want ja. het uh, is natuurlijk wel nou, sociale... Sociale... Nee, aardig. Als jij in een sociale huurwoning komt, dan heb je niet zomaar 40.000 of nee. 30.000 euro liggen. Nee, toch? dat is waar. Nee. Dus, uh, ja, maar ja, dat, dat... houdt dus in dat, je de, dat de mensen die dat nodig hebben niet, niet daar gaan wonen. Want...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 Nou ja, die, die, die woningen zijn daar, die zijn daar neergezet om die parkeerdruk uh, zeg maar, naar beneden te krijgen. Ja. Dus, ja, nee, dat uh, begrijp ik. Want die parkeerdruk is in de admirale buurt al bijzonder hoog. Hè? Dus ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er niet nog eens 33 auto's bij moeten komen. Ja, ja maar, is... maar ik denk ook dat de insteek was... dat die parkeerplaatsen gewoon bij die woningen boven zouden horen... maar dat het nou, op je, je, een of andere manier... Uh, bij die koopwoningen er... zijn ze wel, wel. volgens ja, er Wel, ja, die zijn inbegrepen. Ja, ja. ja. ja. en, en ik, ik, ik, ik heb nog een rondleiding gehad in die parkeergarage. Een enorme grote parkeergarage namelijk. Ja. Dus, uh, ja. Nee, ja, de, de parkeerplekken zijn er. Die zijn er Al, inderdaad. Alleen niet voor die mensen. Nee, niet voor die mensen, ja. Nou, dat is toch, dat is is, vreemd, vind ik heel is vreemd. Raar, hoor. Nou hoor. Ja, het zal ongetwijfeld nog eens een keer in de orde komen. Ja, waarschijnlijk laten ook we laten hopen in de, dat er een modus de opgevonden politiek. wordt. Ja, zeker. Ja. Nou, We zouden gaan praten met uh, de eigenaar van uh, Tummers Chocolaterie, uh, Richie Sokol. Maar ja. hij is er niet. Dat is hij is er niet. Ik weet niet waar hij is. Ik, ja, krijg, ik, weet ook niet ik krijg hem uh, ook niet te pakken. Oh. Misschien is hij chocolaatjes aan het maken of kaasjes. Was dat de sticky fingers?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 Maar het is wel leuk dat uh, dit soort kwaliteitswinkels... Uh, ja, in, uh, zeker. In absoluut. Komen. Ja, en, nou ja, van Jimmy Draaij, dat vond ik ook wel een... een Jim Draaij vond ik ook uh, Een kwaliteitswinkel, ja, want we hebben daar... ...ook uh, vaak heerlijke gevulde koeken gehaald. Ja. <laughs> Voor ons... Uh, ...Kand of Walshow. weet je dat nog? Hè? Ja, dat weet ik nog. <laughs> er ja, mooi. waren, daar waren mooie tijden. Dat uh. was een mooi programma. Maar, uh, <laughs> ja. Nou, dat was zeker... ...komt het niet meer terug? Nou, ja. nou, misschien gaan we dat ooit nog eens een keer doen. Ik ja. genoot er altijd van. Echt zo verschrikkelijk leuk. Ja. Ja, ja, ja. Dat is, dat is... Echt fijn om naar te luisteren. Ja, ja dat was... Uh... Ja, uh, Frank was er natuurlijk... Uh, ...paardenkoper en... Uh, een bekende uh, in, en, en, en uh, uh, en een een Tino, -tino Stui, inderdaad. Tino ja, want ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, zo zie je zo komen en zo gaan programma's. Nou, ja, op een gegeven ja. moment is het dan ook op. Ja, dat, joh, dat kan dan, ik me ook dan, wel voorstellen. Dan ja. heb je het wel ja. een ja. beetje gezien. Maar ja, er is ja, een, een mooi nieuw programma bijgekomen. Nou, dat is dus ook niet helemaal nieuw. Even uh, geen rust aan de kust. Vind ik ook wel een, <laughs> ja, vind ja, ik ook wel een hele mooie naam. Dat doe jij, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, is, uh, ja. dat is uh, van, uh, van Beb en mij. En, uh, ja, Hanny ja. is erbij gekomen. En dat uh, ja. maar is ook eens, wat, een bijzondere aanwinst geworden. Wat doen jullie allemaal in dat programma? Nou...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 Enorm. Ik, ja, je jury, kan, je kan nergens meer binnenlopen. Of, uh, en, en, en, en ben je nog aan het trainen? En, uh, ja. en, of, uh, ja, altijd opmerkingen. Of, ja. of mensen kijken je aan en die herkennen je dan. Ja. En dan denken ze, oh nee, ik ken het niet. Weet maar, wel? maar mag ik jou wat vragen? Ja. Ben je nog aan het trainen of niet? Ja. <laughs>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 En dan. Misschien met. We wat hij nou doet, maar. Ja, nee, het is een beetje. Om je conditie. peil te houden. Oké. Maar ja, en daarvoor loop ik altijd nog. een uur op het strand. Met je hond? Met mijn hond. En dan heb ik dat gehad, ga ik dan trainen. En dan doe ik 100 buikspieroefeningen. 100 armoefeningen en 100 rugoefeningen.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 En dan zei hij: Nou, komen jullie maar dames, ja. proberen jullie mij maar een centimeter weg te krijgen van dit plekje. Nou, ja, het lukte dat lukt niet. Al ging je met je volle gewicht ja. erin hardlopend, ja. geen millimeter weg. Ja, het blijkt je. dus dat uh, sporten, uh, als je gezond blijft, is sporten wel heel erg belangrijk. Ja, dat is ook zo, maar ja, kan zeker. Je ja, ja. Uh, Onder andere. Uh, je, ken je Bep Iepermurg? Nee. Bep Iepermurg heeft meegedaan aan de Olympische Spelen in, ik denk, 1940, 50.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 En, uh, en zij is ook zoiets van uh, over de negentig. Ja, ja, Als je die ziet lopen, het is Je hebt het niet voor te zeggen. Want er zijn natuurlijk ook uh, sporters zoals Nico Rijners van Ajax Die ja. in ieder geval valt dood neer op, uh, ja, dat is ook op maar. het veld. Dus ja. uh, je hebt het niet, niet echt ja, voor te zeggen. Die zijn er ook, ja, die kunnen ja. hun eigen elftal inmiddels zo'n beetje beginnen. Hè? Degene die nee, zo neervallen. Ben je het je eens? Ja, ja, wij ja, ja, ja. zeggen altijd, in gods hand kan je niet poepen. Nee, nee. <laughs>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 Dus uh, waarschijnlijk met beeld ook, uh, Gerben. Weet jij er iets van? Ja, met beeld en uh, geluid. Uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Wordt dat, word dat zo uitgebreid dan? Ja, dan dat wordt jullie? wel redelijk uitgebreid. Ja? Uh, gaan, gaan wordt al niet die, gewoon die, eventjes van. Dan uh... gaan ze al die partijen langs en dan word, oh, jij, okay. door, dan word jij nog genoemd, uh, Dolly en zo, dat soort dingen. Oh. Maar nee hoor. <laughs> <laughs> Ik zal <wel> zeggen waarom. Ja, <laughs> ah, maar goed, de uitslag is natuurlijk wel bekend. Maar we uh, ja. moeten ook een officiële uitslag hebben. Dat is, ja, die uh, is dan bekend hè? Ja, tegen en die dan tijd. is dinsdag 31.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 En, en dan gaan, gaan we nog even naar muziek En dan uh, komt straks uh, onze grote vriend... Marcel van Rey. Marcel van Rey. Praten over, uh, over spinnen. En dan gaan we ook over de spieren nog even wat uh, uh, dingen vertellen. En dan dus door... Dolly, uh, Dolly... Het was vanzelf twaalf uur. <laughs> het wordt vanzelf twaalf uur. Dus Dolly... Uh, Gewoon doorpraten. Ja, maar, wat gaan we doen? Vraag maar even van je moeder. Uit een sprookjesboek geslopen... kwam ze voor mijn raadje staan en zei...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 dat is vooruit de tijd, mij. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even arme moeder vragen. Ja, Joost Timp was dat, En uh, de zanger. Dat is de zoon van uh, Mies Bouwman. Bouwman, ja. En oh, ja. oh, ja, die heeft dit gezongen. En, uh, ja. Ik, ja. Leuk nummer, inderdaad. Leuk nummer, Hans. Ja, we wachten nog even op. Uh... Marcel? Marcel, ja. Hij is er niet, nog niet. Hè? Nee, hij maar, zou uh, om. Uh, ik denk, twaalf, ik twaalf. denk ja. dat hij dacht: ik ga wel op de fiets. Maar deze is niet op het spinningapparaat gesprongen. Dus hij komt gemeten verder, natuurlijk. Ik als een groot, ja. Als <laughs> <laughs> een fiets nergens heen gaat. Ja. <laughs> ja, dus wat dat betreft. Hé, hey, uh, Hans, ja. jij had nog wat?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 Ja, dat en, klopt, ja. ja, die man die, ja, die weet er heel alles veel van. Van, van auto's en van de coureurs en ja. van alle klassen en weet ik Hij heeft een keer bij de historische Grand Prix was hij er ook bij. dan had hij mooie verhalen. Ja, ja een, jongen, een, een, een Engelse man. Uh, nee, nee. dat is nee. een Nederlander, maar. Een Nederlander, uh, ja, Lawson, Randall Lawson. Je zou zeggen dat een Engelsman is. is een enorme is, maar, Engelse naam. Maar hij weet heel veel van de autosport, georganiseerd okay. ook ja, en, het, en het is een gigantische humorist. Ja, okay. humorist ook ja. nog. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij ja. heeft een, een. Ik dacht in Beverwijk een winkel gehad. In, ja, ja, in uh, autootjes. Dus Oké, okay. model, allemaal uh, modelauto's. Model ja. Maar, maar van, van 5 euro tot 50.000. Ja, dat okay, Die klopt. Die ja, stonden ja. er ook. Ja, ja, ik ja. ben er een keer geweest. Dus ja, en oh, en daar ik, is hij een jaar geleden mee gestopt. Ja. Dus hij heeft nu wat meer tijd. Maar uh, ja, mooie mooi man. En, uh, hey, wat leuk is dat. En, uh, uh, en uiteraard Stansport uh, speelt. Hè? Ja, en, uh, uh, ja, zeker. Zandvoort. Dus daar wordt natuurlijk ook aandacht ja. aan geschonken. Ja, Ik hoop en, uh, dat tis, ze dit keer iets beter doen dan de Ja, Het is een leuk programma. Stansport op zaterdag. Elke uh, zaterdag tussen 2 ja. en vijf. Ja. Ja. Ja. Wordt er met veel liefde gemaakt. Met Benno. En, uh, en, uh, Vandaag varen. is Benno. Ja, niet ja. altijd met Benno, maar wel altijd met Rob. Ja, ja, ja Rob altijd. En uh, Benno uh, en uh, Richard Buitenhek. En uh, ik ben er ook af en toe ja. als sidekick. Wie komt ja. er nu binnen? Ja, Krijg, ja. daar is hij. De, de, de, de one and only. Ja. De one and only. <laughs> Marcel van Rees ja. is natuurlijk de, de, de die icoon op sportgebied. Ja, ja. Hé hey Marcel! Ja. Nou, nou, je zit voor de radio, hè. Dat is Oh ja, sorry. Precies met de pleuris. Maar uh, misschien dat we nog één uh, uh, liedje kunnen draaien... en daarna gaan we direct door met... Uh, Zullen we dat doen? Ja, ik goed. Vind het, uh, He, ik vind kon, het kon, uh, kon prima. Even, uh, hij, kan je even bijkomen. Kan je even bijkomen, Marcel? Wil je koffie, uh, Marcel. Dat, uh, dat, uh, dat nummer ga ik ook aan Marcel opdragen. Oh, dankjewel. Bicycle, bicycle. I want to ride my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 Ger is heel even koffie aan het zetten. Uh, bij ons aangeschoven Marcel van Ré. Welkom, Marcel. Goedemorgen, Hans. Je rechtstreeks vanuit de sportschool, begrijp ik. Ja. Had het je het uit. druk vanmorgen of niet? Morgen was het weer lekker. We hebben weer gespind. Ja, en, lekker. Uh, nou ja, het is mooi weer. Het, is, uh, het was druk op de sportschool. Ja, dus kan het is kan beter op de fiets vijf. buiten zitten, lijkt mij. Of dat niet? is waar. Dat gaan we ook doen. Maar, uh, ja, maar, ja, ja, ja doen. Da da da daarom ben je hier <laughs> ook. Want uh, op 21 maart, dat is volgens mij... Uh, Nee, volgende week. 29 volgens mij, maar zaterdag. Oh, ik dacht... Uh, zondag. E e zondag. Ja, ja, zondag. Zondag, ja. Zondag. Is de Stamford voor uh, Ik dacht dat het 21 maart okay. was. Maar... Zon zondag, uh, 29 zondag 29. Zondag 29. Oké, okay, daar heb ik een, een, een, een website van de jaren voor. Uh, zondag <laughs> 29. Is de Stamford voor uh, Volgens mij redelijk uh, uitgekocht al. Hè? Ja, voor zijn alle, alle loopkaarten. Ja, je uh... hebt uh, nog steeds de 10 Engelse mijl, geloof ik. Ja, die klopt. had je en uh, de 12 kilometer. En dan heb je nog de 4 kilometer voor de wat jongere deelnemers. Kinnen, ja. En de Picnic uh, uh, uh, Baby Run ofzo. Voor de allerkleinste. <laughs> okay. Nou, die is gewoon uh, volgens mij ja, spier, zelf, ja. een klein, klein rondje. Ik kan me herinneren dat jij uh, uh, nog niet zo heel lang geleden ook de, de warming-up deed voor het hele, hele spektakel. Ja, dat is onder weer denk ik... Ja vier, ja, vijf vijf geleden. ja, vier, vijf geleden. Maar dat, ging tot... dat was wel heel leuk om te doen, want ja, ik ben er een keer bij geweest. Geweldig, ja. Ja, dan sta je natuurlijk in de pitstraat op het podium. Ja, dan sta je met gewoon voor, voor honderden misschien wel ja, duizenden ja, mensen. Ja, duizenden mensen eventjes ja, ja. een beetje te zwaaien. Maar dat, dat, dat, dat ging niet meer door of zo? Nee, dat was het met de corona natuurlijk, dat het niet doorging. Oh dat ja, ja, tuurlijk. misschien ook een ander gevonden? Ik heb, ik heb geen idee. Nee, nee je geen mogelijk. idee. Het spinnen doen we nog steeds. Ja, nee, het spinnen is ook bekend, hè.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 Hé klopt dat? Ja, he? Ja, ja, ja. Nee, we, we gaan het zo uh, horen van je. Ik ben even koffie aan het regelen, jongens. Ja, Gerrit is even koffie aan het maken. De maar, je vrouw. Is die kapot, dat ding, of niet? Nee, maar dat die ding is, dat is een Traag. Van, uh, ja, Kru die is niet zo logisch. Ja, Keuken, dat duurt heel lang voordat het één kopje gemaakt is. Uh, uh. Maar uh, uh, Marstel, dat is ook een heel gedoe, want jij met al die...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 Altijd in heel veel jaren, het busje van ver lenen. Oké, okay, dat in is wel mooi. Een laadklep. Kunnen en... ze er allemaal in of niet? Ja, precies. Oh, dat is wel ja, mooi. Precies. Dus. Uh, en daarvoor wat? deed het op een aanleggen.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 Kijk, het is, ik, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk het stukje strand gehad, weet je, dan heb je de boulevard gehad en dan ga je boven bij het casino, oud casino naar beneden. Ja. En dan moet je het bochtje Haltenstaat op dan is eigenlijk wel soort, je, dan ga je in, eigenlijk weer terug naar het circuit. Ja, een he? beetje doods ja. is het natuurlijk. En dan kom je die Haltenstaat in en dan zetten we natuurlijk een altijd een, beetje, een gezellig muziekje op. Ja. En ja. dan hebben ze altijd iets van uh, ja, en wat het leuk is, als de muziek aanstaat, dan komen de mensen ook daar naartoe. Hè, dus dan ja. wordt het toch zo'n gezellig punt waarbij je. Ja, nou eigenlijk uh, doe je er aangemoedigd wordt en dan uh, krijg je weer een beetje vleugel. Daar nou, staat niet zacht in die mystiek, want bij mij vielen de, de schilderijken oh, van de muur af. Ja, ja. <laughs> je moet het wel overal horen want... hey, ja, hoor. Hoeveel, hoeveelste jaar is dit? Voor mij. Nou, dat, dat oh. dit gebeurt daar? Ik denk dat ik al een jaartje, 15, 16. Nee, ja. ja, ja. dat? Ja. dat denk ik ook wel, ja. En ja. Al, altijd voor nuf. Ja. Oké. Okay. Ja.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 Ja. Dus het is, oh, uh, oh, dat is, dat is, voor dat is jou best geen, een ding. Voor jou geen probleem toch? He? Nee, voor mij bent niet, maar... Een, uh... en, dan, en dan elke keer met versnellingen. Ja. Dat je weer uh, het opvoert het ja, tempo en wel. zo. Ja, nou. je, je ja, komt geen, geen meter vooruit. Nee, dat is wel, nee, kuk, ja, het is wel frustrerend, ja. Dat ja. is een fiets heen gaat. Vind ja. ik met dat roeiapparaat ook wat er ja, staat. Ja, ja, ja. Maar ja, je ja hebt altijd hele leuke teksten, moet ik zeggen. Als de mensen hier loskomen... En sommigen die, die hangen al bijna in de touwen. Maar ja, jij schallig. bent alweer op de jutte. Zeg maar. maar iedereen heeft zijn naam op zijn, op zijn borst staan. Ja, ja, dat is waar. Dat ja. is wel handig. Hè? Ja, die, ja. ja, ik kreeg natuurlijk te horen: van, God, jij kent wel heel veel mensen. Ja. Ja. Ja, iedereen heeft zijn naam op zijn ja. borst. Uh, dat is natuurlijk wel grappig, want sommigen hebben een, een nummer. En dan, anders, dan komt er een kerel met een, uh, met een naam van een vrouw op zijn borst. Of uh, ze hebben, je hebt ook bedrijven dan is het bijvoorbeeld van Unive of zo, meneer Unive. Maar dan loopt er heel <laughs> meneer Unive mee. Dus ja, het is, uh, het is ja en, en het oh. wordt, het wordt uh, tegen het eind alleen maar leuker, omdat dan echt mensen langskomen die bijna niet meer kunnen. Ja, precies. die bijna op een knieën lopen. Ja, ja, maar uh, Je bent altijd weer op te peppen, zeg maar. Ja, ja, je zegt wel. altijd: het is nog maar één kilometer terwijl ja. nog. Terwijl ze er nog vier oh. moeten. Oh. Nee, nee, nee. Oh. Ja, je bent er bijna, dat heb ik een 1, als je voor 1,7 van de 12 naar Hans van Nen. Ja, heb je dat is waar, dat valt mee. 1, deel, of dus het is 1700 1, meter van de, uh, je ja, lucht ongeveer. naar het 3. Ja, maar Marcel weet het geheim, hè. Ja. Als hij zegt nog maar één kilometer... Dan, ja. dan denken de mensen... nou, dat red ik nog wel. Maar dan gaan ze over dat dode punt heen... en dan kan je er gewoon ja. weer bij. Ja, toch? Zo gaat het. Als je hey, dat is, dode en punt overwint. Ja, nee, dat is dat. Er en mag die, die spinners nou ook uh, langzaam dat gaan. Denk aan het einde, niet. Dat denk ik Dat is moe worden. Nee. Nee, nee, nee, ik heb zo goed getraind, Hans. Ja, behalve Ja, <laughs> nou, Jij vindt het echt zwaar, ja. he, Gerard, of niet? Vind ik het zwaar? Nou ja, vier uur uh, op de fiets. Nou, je bent wel bezig. Normaal in de les dan doe je natuurlijk echt een uur... en dan ga je ook gewoon echt ja. weg op je hartslag. En wat ik tegen hun altijd zeg... Weet je, als je drie of vier op de fiets moet zitten... dan moet je je hartslag relatief laag houden. Mm -hmm. En uh, anders kan je het niet volhouden. Dus uh, ja, dan is het best te doen hoor. Ja. ja. Je, ja. Ook, uh, je moet niet zo zwaar zitten. Je nee. kan die fiets je namelijk je zwaar of zetten. Of minder zwaar. Oh, je kan hem zelf oh. verstellen. Ja, je kan hem zelf ook. verstellen. Oh, wat het geheim. Ja. Oh. Nou, nou. Maar daar ligt jij het ook, jij nog doet uit. ook mee, begrijp ik nu? Nee, maar. <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de, de muziek zelf. Als je heel snelle muziek hebt, dan ben je geneigd om heel snel mee te gaan. Of, ja, of heel langzaam. Dat kan. Dat kan. Ja. We, we, we, bij het spin heb je zeg maar twee verschillende soorten blokken één blok is vlakke weg dat is wat sneller dus dan fiets je wat, maar dat fiets je ook lichter ja. en een blokje berg en een blokje berg dus je tempo lager en dan de weerstand normaal wat hoger maar als wij gewoon uh, uh, je kan een berg uh, langzaam op fietsen of je kan een berg zwaar op fietsen wij zetten hem dan even toch wel ietsje lichter tijdens ja, ja ja ja ja ja, ja. ja. ja hoe je... ben je er toe gekomen om dit te gaan doen ik denk dat wij uh, ja hoe is het ontstaan ja we hebben dat bij K&MU had je vragen, dat al, hè? Ja, bij K&MU hadden we dat inderdaad vroeger... Ook ja. uh, ja. wel eens geweest bij je, ja. ja. Ik heb toen een keer met Hilly, die, die zat toen ook bij mij op het spinnen. En, uh, dus die had gezegd van, god, is het niet leuk? Weet je, ze willen natuurlijk altijd wat entertainment hebben. En... Uh, dus vroeg inderdaad ging, we inderdaad, ging ik eerst naar het circuit. Dan denk warming up. Nou, dan was ik als het brandweer. Hup, stapte ik op mijn fietsje en dan ging ik weer naar het dorp. En dan gingen we daar nog op drie spinnen. En dat, ja. was, dat was wel een marathondagje. Ja. Oké. Okay. <laughs> dus het dus is niet ja, jouw dit... idee geweest om dat te gaan doen? Of? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. een dus beetje, nee. ja, twintig jaar geleden. Ja. Idee. Ja. <laughs> nee, maar het is, uh, het is, het is best pittig. Want wat, wat we doen is eerst uh, die, uh, die fietsen allemaal in de, in, de, in de vrachtwagen zetten. Ja, dat weet ik. Ja. Dat is ook dat wel was, een uh, ding, want ik moet... Uh, uh, twee trappen ja. naar beneden. Kan je hem dan niet licht zetten? Twee trappen naar bij beneden. Dat kan je niet. <laughs> bij, bij de <laughs> sportschool. Bij de, de sportschool dus yout, sport gaat twee provocatव. trappen naar beneden. <laughs> staan <laughs> staat ze natuurlijk allemaal boven, dus ze moeten eerst al, uh, al die fietsen en die weeg echt wel serieus zwaar. Want het wieletje alleen, in, die weegt al 20 kilo. Je kunt ze ja. niet uit het raam gooien, dat iemand zo zou, opvangt. zou uh, kunnen, maar jij is, is opvangig, hè? He? Ja, een hele grote stapel. <laughs> <onder het raam. laughs> dus uiteindelijk zijn wij natuurlijk al best uh, fysiek bezig geweest voordat, uh, voordat we gaan dat spelen. Voordat je Uber beginnen, ja. Ja. Ja. En, uh, en daarna uh, brengen ze weer terug. Ja, En dan moet je ja. de trap weer op. Ja dan, ja, dan moet je de trap weer op. Dat is ja. nog lastiger. Maar dat zijn echt de bikkels die dat aan het ja. einde doen. Hè. En daar is een van. Dankjewel. Dankjewel. En dan dat doe je, je vanavond nog even een leuk muziekje van Noppie erbij. Ja, van Noppie erbij. Hè. Ja, die ja. sloot natuurlijk altijd ja, gelijk. Ja. ja, dat doet hij altijd goed, toch? Ja. Ja. Is dat spinnen... Uh, ja, dat bestaat natuurlijk ook heel lang. Blijft dat populair, zeg maar?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 het onderstaat je al dat je beter wordt. Maar, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, het voordeel is, ten, ten opzichte van hardlopen... is dat je, je hebt geen schotbelastingen je, je hebt. Je hebt zie hele psychische mm -hmm. bewegingen. Dus qua blessures is het gewoon relatief vrij... Veilig. Ja, veilig ja, en ja, ja, ja, een, een lage ja, ja. Uh, uh, risico. Dus, en het is toch toch voor iedereen. Ik heb echt ja. gewoon van... Uh, oud is denk ik nu de jongste, 18... Ja. En uh, een jonge die uh, zit op de 76, denk ik. Zo, mee, dat ja. ja. Zo, knap. Ik heb echt 80ers op ja, de fiets. Ja, oh, ja. ja mooi is, man. Ja. Ja. Hey, zie, heb jij nou in de loop der jaren heel veel veranderingen gezien in die uh, fitness uh, business? Want we hadden het net over uh, wat er allemaal e is. E ja. wat, hoe heet het ook weer? E-Gym. E ja, we hebben een E-Gym. E gym. Uh, ja. dat, dat, dat, dat is allemaal wel veranderd, veranderd hè? Ja, dat is een, dat is een, een nieuw concept. Dat, is, uh, dat werkt met een chipje. Ja. En E-Gym werkt bio-age en biologische, le uh, biologische leeftijd en dat wordt dan eigenlijk uh, bepaald door je kracht, door je lenigheid, door je metabolisme en door je uithoudingsvermogen dus ja. op de fiets. Dus die vier pijlers die bepalen dan en ja, je werkt met een chip, je houdt, ja, uh, je, je bandje er tegenaan en het Aha. apparaat stelt zich automatisch ja. in, Onthoud ook wat je gedaan hebt, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. en zes keer moet je dus weer opnieuw een testje doen, kijken of je fruit vooruit gaat, mm. ja, zo kun je eigenlijk alles bijhouden. Dus dat is eigenlijk wat wij al, al eigenlijk vier nou, en jaar in de, uh -huh. in de zaak hebben. Nou, nu is de trend nu weer reforming pilates. Die hebben we deze week voor het eerst geïntroduceerd. Nou, nou ja, we hebben natuurlijk Dolly gezien op tv, tv hoe dat werkt. Ja. Ja, die moest ook een programma doorlopen. En aan de hand daarvan kun je zien wat mensen aankunnen en, Absoluut. Absoluut. en wat ze moeten ja. gaan doen. Ja, Ik vind het heel veilig. En uh, ik noem het wel als fitness voor dummies, nou, dus zijn... de meeste mensen vinden het toch wel veilig, neem ik aan. Tuurlijk. Niet alleen en, jij, maar met, met gewichten, losse, losse, gewichten werken is het ja. wel. Uh, ja, het is wel blessure. Als je, niet, als je die goed doet, dan is het heel blessuregevoelig. Ja. Niet ja, je ja, ja, misschien ja. nou het heel veilig, want je maakt gewoon een continue uh, beweging waarbij je uh, je race of motion altijd gewoon zo kan instellen... dat je eigenlijk heel heel veilig ja. kan werken. Ook mensen met blessures, mensen uh -huh. met rugklachten. En zo kunnen we... Ja, we kunnen heel veel dingen aanpassen. Ja. En je hoeft niet na te denken. Ja. Jij bent toch al, uh, ik denk, vier, vijf jaar weg... bij... de bij, uh, ja. uh, uh, ja. ja. heb, heb je het gemist? Of, uh, het, dat was natuurlijk je eigen zaak... destijds. Ja, weet je, de Kennemium was natuurlijk gewoon... Heb ik, 31 jaar gedaan. 31 jaar ja. heb je dat gedaan. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk wel serieus dingetjes gedaan. Ja, dat lijkt ja, me wel. Van ja. de corona, dat was natuurlijk wel een ding. Topvolleybal. Ja, wat topvolleybal top geweest. Ja, <laughs> ja, we hebben we, <laughs> wel, als we, hebben we die gespeeld. Ja, wel heel erg gelachen ja. gedaan in ieder geval. Ja. Ja. Ja. En, een drankje gedaan. Een drankje. Ja, er, zat, er ging wel eens een drankje doorheen. Ja, ja, we, ja, ja, ja. Zijn, we zijn nog steeds wel heel erg leuk ja, Dat, dat volleybal was eigenlijk een hinderlijke ja. onderbreking. van. Uh, <laughs> ja, het was, dat was gewoon een hele leuke tijd, toch? Absoluut. Nee, en we, hij deed mee, hè? Uh, en hij ging goed, man. Ja, hij ja. Ja, ging uh, lekker. Maar uh, dus je, ja, je hebt nu minder zorg aan je hoofd waarschijnlijk ook, hè? Nou, ik heb meer zorgen en ik doe minder. Je hebt meer, zor meer zorgen? Nu? Nee, maar ik bedoel, uh, uh, ik kan me voorstellen, nu, nu ben je onderdeel van een. Uh, maar jij bent niet eigenaar van die. Van, van die mede-eigenaar. Uh, oh, toch mede-eigenaar ja, daarover? Oké. Okay, Oké, ja, wat leuk. Ja. Ja. Gefeliciteerd. Oh, dat dat is niet, maar. Uh, Klein krijg dat dan. Klein jaartje ja. al. Oké. Okay. Uh, dus nu, die zorgen komen weer terug, begrijp ik. Ja, de zorgen worden <laughs> groter. Ik word eerder grijs nu. <laughs> ja, ja. Nou ja, ja nou, dat valt mee toch? Ja, toch? Nou ja, vind Bravo. ik wel. Hey, maar, maar iedereen kan bij de academy aankomen en uh, wordt er een programma samengesteld. Ja. En, uh, nou ja goed, ja, uh, iedereen ja. moet het zelf weten natuurlijk. Ja, we hebben wel vooral het voor je de eventueel Ja, en het gaat goed met... Ja, En, de, en de, jullie hebben ook een... Uh, jullie zijn ook onderdeel van de uh, Zandvoortpas, hè? Ja. Dus mensen die zeggen ja. van ja, het is, ja, is mij duur. Ja. Ik kan dat niet betalen. Die, uh, die kunnen ja. wel bij jullie terecht, Met kortingen, hè? hè? Uh, ja, ja. Betalen ze dan de helft of zo? Ja, ja. En daar wordt veel gebruik van gemaakt? Ja. Oh, dat is goed. Ja, hebben we hebben eigenlijk, ja. We hebben op, op bedrijfsfitness. Dan, dan kan het bedrijf zeg maar, dat beschikbaar stellen. Hè? Ja. Als, als uh, Belastingtechnisch Dat het wat, wat gunstig is voor de, voor de, voor de mensen. Um, wat we doen. We hebben zitten met. Um, dat mensen. Um, die hebben een abonnement landelijk. Ah. En dat hebben we aangesloten. En die, dat is Urban Sports Pas. Is dat. Die komen bij ons met de QR-code met QR en de scanning in en dan kunnen ze, als ze in Groningen wonen, kunnen ze bij ons sporten. Nou, oh, wat top. Mm. goed. Wat dus, goed dus, is. Dus, ja, leuk, als je het geval hier ja. bent op vakantie of dus dat, ja, dat is, dat is ja. allemaal. Ja, het gaat allemaal steeds verder. Ja, leuk. Ja. We hebben nog één minuut, hoor ik. En, uh, nou ja, goed, uh, we krijgen nu de zondagse cuirin. Hoeveel hoe mensen doen het totaal aan mee? vijftien mij 12.000. 12.000 12 hardlopers. Ja, mooi hè. En ja. Dat is een groot evenement. He, ja. En de nog de, de omloop van is, ja. Nee, dat is de... fiets? De fietsen 30 toch? 30, Ja, 30 kilometer verstand. En zondag ook nog een keer de omloop Oh ja, fietsen. Dat, is, dat is wel fiets, hè, ja, toch? dat is ja. zondag, ja. 120 kilometer ja. of zo kun je fietsen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, we moeten een beetje dit weer hebben zoals we vandaag hebben. Ik heb gekeken, maar het ziet...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 Ja, ik ga niet Nooit. meedoen. Nee, je gaat niet nee, meedoen. Maar zo ben ik ik nog kijk, he. dat doet geen heer. Ik heb nog over Donny. <laughs> hey, Ik wil het proberen, er, maar voor die drie minuten is het zonde om dit ding mee te slepen. <laughs> we gaan ja, dus een beetje, we gaan stoppen, maar vijf seconden. Ja, oké. Okay, uh, week voor het luisteren. We tot volgende ja, straks, week. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Kasperman.